7 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. In Griekenland zijn een uur geleden de stembureaus opengegaan. De Grieken gaan voor de tweede keer in zes weken tijd... naar de stembus voor een nieuw parlement.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 In een gevangenis in het zuidoosten van Turkije zijn bij een brand 13 doden en 5 gewonden gevallen. Volgens sommige berichten hadden gevangenen brand gesticht uit protest tegen de slechte leefomstandigheden in de gevangenis. De autoriteiten zeggen dat de brand werd gesticht tijdens een gevecht tussen gevangenen. Door brandende matrassen en dekens ontstond giftige rook. Zeker 20 mensen liepen rookvergiftiging op. Bij de overkoepelende organisatie van bloedbanken, Sanquin, verdwijnen de komende jaren zo'n 120 banen. Zo wordt de donoradministratie volledig ondergebracht in Amsterdam. De productie van bloedcomponenten verdwijnt uit Groningen en Rotterdam en wordt overgeheveld naar de vestigingen in Amsterdam en Nijmegen. Het verlies aan arbeidsplaatsen gaat volgens Sanquin zoveel mogelijk via een natuurlijk verloop.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 Bij een concert op een plein in de plaats Lima in de Amerikaanse staat Ohio... zijn tientallen mensen gewond geraakt toen een vrouw met haar auto het plein vol mensen opreed. Sommigen vlogen door de lucht en enkele raakten bekneld onder de auto. Ze kwamen pas vrij toen omstanders de wagen optielden. Zeker vijftig mensen werden geraakt. Zo'n dertig mensen zijn met botbreuken en kneuzingen naar het ziekenhuis gebracht. De auto kwam tot stilstand tegen een standbeeld. De vrouw zelf is ongedeerd. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. In Egypte is het stemmen voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen gisteren rustig verlopen. Ook vandaag kan nog worden gestemd. De strijd gaat in de tweede en beslissende ronde tussen twee kandidaten. Ahmed Shafiq, de laatste premier onder de verdreven oud-president Mubarak. En Mohamed Morsi, kandidaat namens de moslimbroederschap. In peilingen in Egypte gaan ze gelijk op. Op de luchthaven van de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires is een Nederlander opgepakt met 15.000 ecstasypillen. pillen De man kwam volgens Argentijnse media aan met een vlucht uit Spanje. Hij heeft niet alleen de Nederlandse nationaliteit, maar ook de Dominicaanse. De drugs zaten in zijn bagage en werden ontdekt bij een routinecontrole met een rundgescanner. De man zit vast. Op het EK-voetbal zijn Tsjechië en Griekenland door naar de kwartfinale. De Grieken versloegen verrassend Rusland van trainer Dick Advocaat met 1-0. E Tsjechië won met 1-0 e van gastland Polen. De Tsjechen zijn daardoor groepswinnaar. Griekenland en Rusland eindigden als tweede, maar omdat de Grieken eerder de Russen versloegen, gaat Griekenland door. Behalve Rusland ligt ook Polen uit het toernooi. De Poolse bondscoach kondigde kort na de wedstrijd aan dat hij zijn contract, dat na het EK afloopt, niet zal verlengen. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode. Vanmiddag af en toe een bui. Dat staat vooral aan zee een stevige zuidwestenwind. Het wordt 18 graden aan de kust tot 21 in Limburg. Morgen met name s ochtends flink wat regens. Middags kan de zon doorbreken en wordt het een graad of 19. Ook de dagen daarna licht wisselvallig. De temperatuur loopt dan op tot een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen op vlieg.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 Goedemorgen, fijn dat u luistert naar Dit is de Zondag. Het programma waarin ook deze zondag een inspirerende Nederlander te gast is. Vanmorgen praat ik met iemand die idealisme en zaken doen weet te combineren. Hij is de oprichter van Geschenk met Verhaal. Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoorde relatiesgeschenken verkoopt. Peter Zevenhuizen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Um, over wat Geschenk met Verhaal precies is, gaan we het straks uitgebreid hebben. Ja. Eerst even over het feit dat reizen in jouw leven heel belangrijk is. Um, is er eigenlijk een land waar je niet geweest bent, maar waar je wel naartoe zou willen? Oh, er zijn nog heel veel landen waar ik uh, graag naartoe zou willen. En dat zijn er, de, uh, ja, ik kan er niet meteen eentje noemen. Maar... Is er een plek waarvan je denkt, oh, daar, daar moet ik nog heen? Iets wat ik, ik. Dit moet ik nog zien. Of dat moet ik nog hebben beleefd. Nou, de rest van. Eh, ik ben nooit in West-Afrika geweest. Ik heb vooral veel in Oost- en Zuidelijk-Afrika gereisd. Ik zou graag nog eens eh, kijken in, in West-Afrika. En dan ook op de manier zoals ik gereisd heb. Eh, dus op een hele rustige manier. Eh, niet even erheen vliegen en eh, twee weken en weer terug. Maar het liefste. Eh, dan zou ik het het liefst op de fiets doen. <lacht> dat klinkt gek, maar. Dat lijkt me het en is, dat, is het een continent waar het makkelijk fietsen is? Leuke fietspaden? Nou, niet zoals in Nederland. Maar het, uh, nee, met een fiets kom je overal doorheen. Soms moet je een stukje lopen als het heel mul wordt. Maar uh, dat, uh, dat zou goed kunnen, hoor. Ja. Ja. Hoe komt het toch dat als we het over het uh, continent Afrika hebben... Dat we, er altijd, dat we altijd praten over Afrika alsof het een land is? Ja, nou dat zeggen veel mensen. Oh, Afrika. Dat, uh, Daar ben ik eens en, geweest. Ja, en uh, terwijl het natuurlijk een enorm continent is. Met heel veel verschillende landen. En uh, Wij hadden bijvoorbeeld ook, toen we starten, heten wij eerst Zambezi-aard. Men dacht ook dat Zambezi een land was. Maar dat is een enorme rivier. En ik denk dat ja, dat komt omdat mensen naar Afrika kijken als één groot continent. Waar we altijd hetzelfde beeld van krijgen. Terwijl er heel veel verschillende landen zijn straks uitgebreid horen over al die verschillen. Uh, maar nu eerst Jodie Moon, Money in Your Pockets. With money in our pockets, we wrote our names in blood. Put our games in the attic and now we ride at high speed. Climbing up a tree, you know, they mostly stay the same. Time goes by and changes everything With money in our pockets We wrote our names in blood Put our books on the staircase There's nothing wrong, nothing wrong with this. It's all here in our mind. You were just a child. Jody Jodie Moon met Money in Our Pockets. En niet Money in Your Pockets, zoals ik zei. U luistert naar Dit is de Zondag en mijn gast vanmorgen is Peter Zevenhuizen. Wereldreiziger met idealen, maar ook een zakenman. Hoewel maken bij hem niet op de eerste plaats komt. Straks eh, alles over het bedrijf geschenkt met een verhaal. Maar eerst eens even uh, een flink end terug in de tijd, Peter. Ja. Naar uh, jouw jeugd. Jij bent uh, opgegroeid in een gezin met uh, idealistische ouders. Uh, uh, nou ja, idealistisch ja. Mijn ouders hebben me zeker uh, uh, veel meegegeven. Uh, mijn vader reisde heel veel voor zijn werk. Hij zat in internationale handel. Kwam heel veel met allerlei mooie verhalen al terug. Uit Afrika, uh, Zuid-Amerika, het Verre Oosten, uh, Midden-Oosten. En wat waar voor me... handel zat hij? Even om een beeld te krijgen. Hij uh, verkocht bestek voor een uh, bedrijf. En uh, dat werd over de hele wereld verkocht. En, um, dus jouw vader ging met een koffer... vorken, messen en lepels de, de wereld in? Nou, bij wijze van spreken. Maar, nee, op een iets ander niveau natuurlijk. Maar uh, ja, hij reisde daarvoor veel rond. En... Um, uh, wat ik me herinner is dat er al heel vroeg, toen ik geboren werd, bijvoorbeeld, kregen we kaartjes uit de hele wereld van nou, gefeliciteerd met de geboorte van je zoon. En dat is natuurlijk al bijzonder. Uh, dus wij werden heel erg groot gebracht met het idee van nou, dit is een hele grote wereld. Uh, wij, uh, jouw wiegje staat toevallig in Nederland. En uh, er zijn uh, heel veel andere landen, heel veel andere culturen, heel veel andere mensen. En hoe, hoe, met die verhalen, me tot uitdrukking? Nou, dat mijn vader kwam was. natuurlijk met veel van die, die verhalen terug, maar ook met heel veel mensen die bij ons over de vloer kwamen. En dat vond ik ontzettend leuk. Uh, er kwamen mensen uit het Midden-Oosten, uit Afrika, uit Zuid-Amerika, en er werden allerlei talen gesproken. Daar begreep je als kind natuurlijk nog niks van, maar je, ik zag dat mijn vader op een hele vriendschappelijke, prettige manier, dat waren echt vrienden van hem, omging met die mensen. En wat opmerkelijk, en... want dat, dat waren mensen die die zakelijk kenden, die kwamen bij jullie thuis. Ja. Ja, nou dat, dat, dat, dat, dat was voor ons heel gewoon. Uh, er werd er koffie gedronken, er werd er, uh, gegeten. Er, werd, uh, er waren uh, afspraken, die mensen kwamen hierheen. Maar dat deed hij dus ook daar. Ik mocht ook een paar keer met hem mee. Dat was natuurlijk ook geweldig. Dus ik heb al heel jong geleerd uh, dat zaken doen... vooral iets is van vriendschappen opbouwen. Van vertrouwen met elkaar hebben. Dus als je op langdurige of, of duurzaam zaken wilt doen... lang uh, goede contacten onderhouden en op een uh, hele prettige manier met elkaar omgaan. Dat is veel leuker zaken doen dan snel winsten uh, willen pakken... en denken, nou, uh, die zie ik misschien toch nooit meer. En dus dat vind ik uh, iets wat ik al meegekregen heb. En, um uh, mijn vader reisde veel. Ik heb dat niet ervaren als uh, hij is veel weg is. Uh, thuis was het een heel warm uh, nest. Mijn moeder had bijvoorbeeld ook... Ik kom uit een gezin van drie. Ik heb een oudere zus, jongere broer. En mijn moeder bijvoorbeeld die, um, ja, had ook allerlei activiteiten... waardoor er altijd mensen over de vloer waren. Uh, mijn moeder uh, ja, zette zich in voor de diverse organisaties. Uh, voor de kerk. Voor, uh, ja, het, het was een heel open huis... En op die manier merkte ik dat het ja, gewoon he, omzien naar je naast... Dat, dat heb ik van huis uit heel erg meegekregen. Ja. Um, had je toen al door dat wat je vader deed eigenlijk best bijzonder was? In de zin van dat um, zaken doen en dat doen door vriendschappelijke relaties te onderhouden... met de mensen met wie je zaken doet, dat dat niet te doen gebruikelijk is? Nou, als kind, nee, dat, dat weet ik niet. Ik zag dat gewoon als, uh, als normaal. Uh, hè, er kwam iemand over de vloer. Dat was leuk, dat was uh, gezellig. Uh, ik vond dat altijd leuk om daarbij te zijn. Mm -hmm. Ik ging ook vaak mee, bijvoorbeeld, als er uh, weer naar Schiphol iemand weggebracht werd. En uh, dan hoorde ik uh, allemaal mooie verhalen. Dus ik, ja, ik weet niet of ik dat toen al realiseerde. Maar ik vond dat uh, ja, heel prettig om dat, om dat zo mee te ja. maken. En... Um, um, um, um, nu realiseer je dat wel. Ja. Um, is het, moet je op een bepaalde manier zaken doen... als je zo in die relatie staat? Of Misschien moet ik het anders vragen. Welke consequenties heeft het voor je manier van zaken doen... als je zo met je zakenrelaties omgaat? Nou, Ik vind het heel belangrijk dat je uh, elkaar... op een eerlijke manier uh, behandelt. Even gek gezegd. Je... He, je wil iets verkopen aan iemand, maar je wil ook uh, dat iedereen daar op een prettige manier uh, zijn deel uit krijgt. Dat begint natuurlijk eigenlijk Waarom al. Eigenlijk? Dat is, Waarom nou, wil je dat? Je wilt toch gewoon, in zijn geval uh, uh, bestek. En in het geval van anderen, uh, een, een ander ding. Ja, je wilt toch gewoon je dingen verkopen. Punt. Ja, maar als je weet dat degene die de ontvanger... daar ook zich prettig bij voelt en dat het past in het hele plaatje... dan uh, is dat veel prettiger zaken doen. Dan weet je van, nou, ik kan de volgende keer weer bij hem aankloppen. Ik kan weer bij hem terugkomen, want... He, er is onder, onderling vertrouwen. Ik weet dat het product wat geleverd wordt kwalitatief goed is. Ik weet dat het, uh, de prijs uh, klopt. Ik weet dat het hele traject uh, daar omheen klopt. En dan is dat heel prettig zaken doen. En dat is iets wat ik heel belangrijk vind. En dat is wat ik, he, wat ik op een hele andere manier ben gaan doen. Omdat mm -hmm. ik uh, in Afrika uh, gestart ben met, uh, met, met, met mijn producten te kopen. Maar goed, dat komt straks wel licht. Maar ik merkte dat dat um, uh, ja, de, de beste manier van zaken doen is. Dat je ja. eerst een, een relatie opbouwt met iemand en dan pas eigenlijk gaat... En dat merkte ik ook. Er werd over van alles en nog wat gesproken. Dat maakte niet uit waar het over ging. En uh, uit, uh, uiteindelijk kom je tot een, tot een deal die, die voor iedereen passend is. Ja. Uh, uh, uiteindelijk ben je even reislustig geworden als je vader. Ja. Uh, je begon zo, uh, uh, toen je begin twintig was, uh, uh, zelf te reizen. Ja. Waar was je naar op zoek? Waarom, wat was de aanleiding? Nou, ik ben gestopt met mijn studie, HAO in Amsterdam. Uh, en ja, ik ging een beetje op zoek natuurlijk van... Nou, wat, wat wil, wil ik, ik nu? Ja, wat, wat <laughs> moet ik nu? Uh, die studie, dat paste me niet helemaal... En uh, dan ga je eens kijken. Een vriend van mij zat op dat moment in Midden-Amerika. Ik dacht, nou, dat is een mooie gelegenheid om die kant op te gaan. Ik ben naar uh, Mexico uh, gevlogen, Cancun. Ik heb daar gelift, met een, uh, ja, op, op alle mogelijke manieren van A naar B gegaan. Ik uh, ben in Guatemala terechtgekomen. Ik heb daar uh, totaal een half jaar gezeten in Midden-Amerika. En uh, natuurlijk was ik op zoek naar, nou ja, studie afgemaakt. Al mijn vrienden bleven netjes doorstuderen. Ik stopte ermee. En ja, wat ga en je, dan je doen? Je ging een half jaar in Midden-Amerika zitten. Wat vond je daar toen? Um... Of vond je je, uh, uh, vond je überhaupt iets? Nou, ik, ik, ik heb daar voornamelijk heel veel uh, mooie mensen ontmoet... mooie, mooie landen leren kennen, uh, andere culturen. Ik heb daar wat Spaans geleerd. Dat is heel lang geleden, dus dat is wel een beetje weggezakt. Maar nee, ik heb daar een hele bijzondere tijd gehad. En ik was ook wel een beetje op zoek naar, uh, ja, wat wil ik nu? En uh -huh. ik, ik herinner me nog, ik kom uit een keurig christelijk uh, gezin... Uh, en uh, ja, daar ga je ook naar op zoek, wat vind ik daar nu zelf van hoe sta ik daarin, en ik herinner me dat ik in, in Guatemala, er komen veel Amerikanen naar uh, Midden-Amerika toe en uh, er kwam op een gegeven moment een, uh, een Amerikaan, een evangelist of ik weet niet wat, maar die zei uh, do you know Jesus, en ik denk meteen oh nee, <laughs> niet zo'n uh, maar dat was, ik was wel op zoek van wat, wat, wat wil ik met mijn leven en dat gesprek is helemaal niks, uh, weet ik, ik, kapte dat echt een beetje af. Ik hoefde daar niet direct wat mee, maar ik, ik was natuurlijk ook wel op zoek van hoe wil ik mijn leven verder invullen. Mm -hmm. Ik heb uiteindelijk in um, uh, midden amerika een, een geweldige tijd gehad. Ik heb nog op een boot gevaren van uh, uh, Panama naar uh, richting Aruba. Uh, ik weet nog goed, mijn vader zei altijd van joh, onderzoek alles en behoud het goede, mm -hmm. uh, ga op reis. En ondertussen knepen ze hem natuurlijk af en toe wel, omdat ze dachten van waar zit die waar jongen die nu en uh, geen contact. Ik weet nog dat ik bijvoorbeeld, uh, ik ben eind augustus jarig en begin augustus stapte ik aan boord van een boot in Panama. En uh, wij zouden naar Aruba gaan, dus ik had mijn ouders gebeld van nou, ik ben uh, met mijn verjaardag wel uh, op Aruba. En dat werd uiteindelijk een week later, zonder dat ik contact kon hebben. En, uh, en mijn vader die dus zelf veel gereisd had, die maakte zich enorm zorgen, want ja. ik dacht, ja, die jongen die zou bellen. En dat, uh, dat, is, uh, dat is niet gelukt. Daardoor ben ik later, herinner ik me nu, uh, nog een keer een heel stuk omgefietst in Malawi om mijn vader op zijn verjaardag te kunnen bellen en een telefoon te te vinden. Om hem gerust te stellen. Om hem gerust te stellen, ja, ja. van het gaat allemaal goed hier. Ja. Maar, ja, maar. maar he, he, he, he, je, je beschrijft dat je naar, naar midden amerika gaat... Uh, ook omdat je nog op zoek bent naar wat je van jezelf, het leven, uh, uh, uh, God, uh, je, uh, je baan, uh, noem maar op, uh, uh, vindt. Kom je dan uiteindelijk een stap verder? Kon je tijdens die reis, leidde die reis tot een conclusie? Nou, daar nog niet direct. Dat is best een lange weg geweest. Uiteindelijk heb ik meer in Afrika mezelf... Uh, mezelf gevonden, dat klinkt. Maar mm. uh, mensen ontmoet waardoor ik dacht... ja, dat is ook de manier waarop ik wil leven. En dat is toch wel echt in Afrika... Uh... Geef eens een voorbeeld. Wie heb je ontmoet die zo'n impact op, heeft gehad op hoe je in het leven staat? Nou, sommige mensen heb ik niet eens gesproken of ontmoet. Maar uh, er was bijvoorbeeld in, in um, uh, dat was in Nairobi. Ik was in een museum daar. Kenia. In Kenia? ja. En daar stond een, uh, een, een mooie oude Afrikaanse man... die stond voor een enorm bord met allemaal kleine vlindertjes opgeprikt. Kleurrijk geheel, schitterend. En die man die stond daar, die spreidde zijn arm, armen... en die keek naar al die vlinders en die zei... Look how beautiful, all the butterflies and God created them all. En ik hoorde die man en die man... die die was zo enthousiast en zo blij en zo... En natuurlijk, wij weten, God is er. Of tenminste, dat, zo ben ik opgegroeid. En daar heb ik ook nooit aan getwijfeld. Maar ik heb daar echt gezien, ja, God is echt schepper van, van, van, van alles. En Afrikanen leven dat ook echt. Die... die die, die leven met het ritme van de, van, van de aarde. He, waar we het net over hadden. Het opstaan, s ochtends vroeg. Het, het, het Naar bed gaan als het bijna donker wordt. Of he, als het donker wordt en nog even. En dan ga je slapen. En, en gewoon dicht bij de natuur leven. Ik heb... Um ja, hele bijzondere ontmoetingen gehad. Ik heb uh, met Maasai met mensen via tolken gesproken. En die vrouw die zei op een gegeven moment... Uh, Masai-mensen, uh, Masai is een telestamele uh, stam in... In Kenia, Kenia ook. Uh, Zuid-Kenia, Noord-Tanzania. Um, en daar ook, ja via een tolk uh, met, met mensen gesproken. En die vrouw die zei opeens tegen mij van... Uh, Peter, Jesus loves you. Hè? Stay with Jesus. En dan denk ik ook van... Hè, dat, dat waren ja, kleine momentjes dat ik, dat ik daarmee meer bevestiging kreeg. Van ja, ik, dat is de manier. En daar is eigenlijk ook wat, wat vele jaren later een beetje mijn, mijn, mijn, mijn uh, levensmotto werd. Ik wil wandelen met God in plaats van rennen met de wereld. En dat is wat wij namelijk hier in het Westen, dat heb ik in Afrika veel gezien. Ja, dus dat is wat je van Afrika en de Afrikanen hebt geleerd. Wandelen met God in plaats van rennen met de wereld. Nou, ik, ik ben daar gaan inzien dat in het uh, Westen... wij leven natuurlijk een enorm gesjeest leven. En een Afrikaan is rustig, die, die, die, die leeft met de seizoenen. Als de boom fruit geeft, dan, dan eet je fruit... En, en wij eten het hele jaar door uh, aardbeien, want die vliegen we van alle kanten in. Ja, dus dat is een stuk rustiger en je neemt het ja. uh, zoals het komt. En wij maken het leven zo maakbaar in, in het Westen vaak. En dat, maar dat Afrika, heb ik... Afrika is natuurlijk ook een continent met een heleboel problemen. Ja. Waar mensen elkaar de kop inslaan, waar uh, uh, regi regimes uh, zitten die niet deugen... Waar, het, uh, waar mensen misschien wel te lang onder die boom blijven zitten uh, genieten van de rust. Je kan allemaal, ja. Uh, je, dus, zie jij dat ook? Ja, tuurlijk zie ik dat. Uh, doordat wij er zijn gaan werken... merken we ook dat er jongens zijn die het uh, totaal uh, niet begrijpen... of het heel goed begrijpen en denken... hey, what's in it for me en uh, wegwezen... Um... Er is heel veel ellende, er is corruptie, er is uh, oorlog, uh, stammen die elkaar uh, de hersens inslaan natuurlijk. Er is enorm veel uh, ellende in dat continent Afrika. En toch hou jij van de Afrikaan. Ik hou enorm van de Afrikanen, ja. Ja. Um... Heb je heb, ook daar uh, vriendschappelijke relaties uh, aangeknoopt? Ja, ik heb lang in, in Kenia uh, gewerkt voor een, uh, een reisorganisatie. Ik, ik was daar reisleider. En uh, we hadden dan een team van, een, een, uh, van koks en van chauffeurs bij ons. En daar zijn hele vriendschappelijke relaties uh, uit, uit voortgekomen. Ik werkte lang uh, met die mensen. Hey, je bent onderweg. Je... Ja, je, je je doet alles met elkaar. Helemaal als je in, het, in, in de bush zit, kun je niet, uh, geen, geen 100 meter weglopen, want dat is gevaarlijk. Dus je hebt een grote truc bij je, je zet je tentjes neer en je bent ja, bijna 24 uur bij elkaar, elkaar. geweest. Ja. Dus dan moet je heel uh, goed samenwerken. Uh, dat ging over het algemeen heel goed. Ik heb daar hele leuke herinneringen aan. Ik heb mensen ontmoet. Uh, een van die jongens is, is Kimani. Dat is een was een kok. En ik zei altijd, als ik midden in de bush gedropt wordt, dan wil ik dat jij bij me bent. Want met jou weet ik zeker dat ik overleef. Die jongen die hoorde alles, die zag alles. Die wist precies welk plantje, wat je wel, wat je niet kon gebruiken. En uh, ongelooflijke, leuke, spontane, ja, jonge, ja. jonge vent. Ja, ja, jij bent uh, uh, later uh, uh, geschenken gaan verkopen. Uh, wat zijn de geschenken? Heb, heb je, je hebt zelf vast ook wel eens geschenken gekregen. Ja, ja. Ik heb, uh... En je hebt ook het een en ander meegenomen? Ja, ik... Uh, nou, ik was zie hier een, of dat, uh... een fietsje. Want jij, je, in Afrika heb jij veel gefiets. Je hebt veel fietsreizen gemaakt. Ja. Dus het is niet zo gek dat we een fietsje zien, of wel? Nee, dat is zeker niet gek. Ik heb, uh, dat vind ik trouwens de mooiste manier van reizen, fietsen. Je bent volledig uh, zelfsupporting. supporting. Je, je trapt je eigen trappertjes rond. Uh, in Afrika ging dat heel goed. Uh, He, op, op bananen en, en op warme colaatjes kun je een heel eind komen. Daar ben ik achter gekomen. Even, even en... naar, dit, naar dit fiets toe. Wat zien we eigenlijk? Want het is een, een klein fietsje van zeg 15 centimeter lang. En een centimeter of. 8, 9 hoog. Ja, nou, dit is echt een klein souvenirtje gemaakt van uh, oude ijzerdraadjes. Uh, ze vonden het heel gek om een uh, grote blanke vent op een fiets te zien. Want normaal stoven die in grote landrovers voorbij. Yeah. En uh, dachten ze, oh, daar uh, komen ze weer. En dan gooiden ze soms nog eens een hand snoepjes uit het raam en dan rezen ze heel hard weg. En ik kwam daar opeens op mijn fiets aan. Dat was bij de grenzen ook vaak. Een, een, we snapte ze niks van. wat, uh, wat Hoe, hoe travelt u? Ik zeg, nou, on een bike. Ja, on een motorbike. Nou, on een bike, on een bicycle. Nou, dan kwam het hele kantoor van de, van, van de douaniers naar buiten... om naar mijn fiets te kijken. Dat vonden ze geweldig. En zo was er ook een, een, een, een jongetje die maakte dit soort dingetjes. Maar die heeft dus echt een beetje geprobeerd mijn fiets na te maken. Nou, dat is redelijk gelukt. Behalve mijn rugzak die ik achterop had en nog een tasje. Maar uh, ik heb op, op een fiets rond gefietst... Deze fiets heb ik gekregen van dat jongetje. Die zei ook van nou... Hè, de, en, de, dan vind ik het soms ook leuker. Natuurlijk heb ik die jongen wat, wat betaald daarvoor. Maar, en dan heb je ook de tijd om met die jongen te gaan zitten. En uh, ook het feit dat hij in die tijd dit fietsje in elkaar kon knuppen. Dus je gaat een gesprek aan met zo'n jongen. Dat vind ik het leuke van, van uh, op de fiets reizen. Dat je tijd hebt, je ruikt, je ziet, je hoort alles. Je, je, je stopt wanneer je stoppen wil... Uh, je ervaart echt de omgeving om je heen. En het leuke... Uh, in Afrika is ook een mooi spreekwoord. Uh, als je snel wil gaan, ga je alleen. Wil je ver komen, ga je samen. Uh, en dat is ook iets wat ik ja, uh, in Afrika geleerd heb. En uh, zo'n fiets is... Uh, daar kijk ik heel regelmatig naar. En dan zit ik weer even in Afrika en dan... Uh, maar, maar jij reisde dus alleen, toch? Ik heb, dus volgens uh, de Afrikanen wilde jij vooral snel zijn? Ja, dat wel. <laughs> maar goed, ze realiseren zich ook... dat als je op een fiets gaat, dat, dat vonden ze zo, zo, zo raar. Nou, ik heb ook, uh, vooral in Malawi... Uh, want er wordt natuurlijk niet zo heel veel gefietst... maar in Malawi viel mij op, wordt heel veel gefietst. En dan heb je ook van die mooie oude, ja, een beetje van, die, van die herenachtige fietsen. En dan kwam er opeens een gast naast me fietsen... <coughs> En die fietste kilometers met me mee. En die, nou, dat is natuurlijk heel leuk om op zo'n manier te praten. En ik heb zelfs, hè, dan zei ik van nou, ik wil wel eens even op jouw fiets. Want het was ook wel lekker om eens even een ander zitje te hebben. En dan ging hij op mijn fiets en dan fietsten we kilometers samen. Of er renden jongetjes mee. Of er... Dus natuurlijk ben je alleen, maar. Hey. Uiteindelijk heb je, ben je door zo'n fiets natuurlijk heel toegankelijk voor, uh, voor iedereen die je tegenkomt. Je zit niet weggestopt in zo'n stok. Dat kist is het wel. Ja. Ja. Dus dat was een enorme leuke ervaring en daar denk ik nog vaak aan terug. Dus dat, uh... We gaan het straks over die geschenken hebben. Ja. Inmiddels is het half acht, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws, gelezen door René van Brakel. Radio 1, het NOS-journaal. De Grieken gaan vandaag voor de tweede keer in zes weken tijd naar de stembus voor een nieuw parlement.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 In de gevangenis in het zuidoosten van Turkije... zijn bij een brand 13 doden en 5 gewonden gevallen. Volgens sommige berichten hadden gevangenen brand gesticht tijdens een opstand. De autoriteiten zeggen dat de brand werd gesticht tijdens een gevecht tussen gevangenen. Door brandende matrassen ontstond giftige rook. En in Frankrijk is vandaag de tweede ronde van de parlementsverkiezingen. Volgens peilingen kan de Partij Socialist van president Hollande rekenen op een meerderheid in de Nationale Assemblée. Dan kan hij een maand na zijn verkiezing als president plannen doorvoeren om belastingen voor rijken te verhogen en te gaan bezuinigen, zodat Frankrijk voldoet aan de Europese begrotingsregels. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van weeronline. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog bij Maxima tussen de 17 graden op de Wadden en 20 graden in Limburg. Aanvankelijk waait er een stevige Zuidwestenwind, maar in de loop van de dag zwakt deze af. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen bij minima rond een graad of 11. Morgen trekt in de ochtend een gebied met stevige buien over ons land en kan in korte tijd veel regen vallen. Bij deze buien is ook kans op onweer. Morgenmiddag wordt het droger en breekt vanuit het zuidwesten de zon door. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot 23 in het zuidoosten van het land. De dagen daarna blijft het wisselvallig met van tijd tot tijd buien... maar soms ook ruimte voor de zon. De temperatuur ligt rond een graad of 20. U luistert naar Dit is de Zondag met Kifa Alouche. Ja, Goedemorgen als u net inschakelt. Uh, fijn dat u luistert. Vanmorgen is mijn gast Peter Zevenhuizen, een reis de veel zag mogelijkheden om zaken te doen met mensen in Afrika en India... en begon Geschenk met Verhaal. Een bedrijf waarmee je relatiegeschenken verkoop, verkoopt... die anders zijn dan alle anderen. Ja, voor half acht hadden we het over uh, fietsen door Afrika... Ja. en hoe je dan uh, nooit <lacht> alleen bent. Um, je liefde voor Afrika um, is ook uh, mede gevormd... doordat je er jarenlang als reisleider hebt gewerkt. Dat ja. vertelde je net. Um, de mensen die je dan meemaakt, die zijn heel verschillend. Ja. Um, uh, zijn toeristen een <laughs> beetje voorbereid op landen als uh, Kenia of Zimbabwe? Sommigen wel, meesten helemaal niet. Dat was soms hilarisch om te zien. Ik stond dan op een vliegveld, dat kon zijn in Nairobi, Harare, uh, Dar es Salaam, uh, Kaapstad. Stond jij, mee, But... uh, jij was die, die man met dat bordje. Nou ja, ik deed dat dan weer op een andere manier. Ik liet wel merken dat ze bij, jou moesten dat zijn. Ze bij mij moesten zijn. Dan stond ik bijvoorbeeld op deze autobandenslippers... Uh, met mijn haar uh, onder het stof en, en dacht zo... Als dat de reisleider is, nee, het, het was hilarisch. Uh, je krijgt een groep van mensen die uh, de een die heeft zich volledig voorbereid en heeft een complete Livingston uh, uh, outfit, ja, en uh, heeft voor honderden euro's of gulden's uh, al uh, zijn uh, outfit uh, gekocht bij een uh, chique outdoor uh, shop. En de ander komt met een grote koffer en een beauty case en uh, de pumps of of de nette schoenen. En die denken, nou, we gaan naar Afrika. En was de eerste nacht was altijd in een hotel. Want dan zit je in een grote stad. Maar de rest van de reis was in een tentje. Echt in de bush, in de, in de, in de rimboe. Ja, dat, was, dat was een drama voor sommige mensen. Tot, tot huilend stoel van uh, dit wil ik niet... en uh, dit stond niet in de brochure of wat dan ook. En ik zei ook altijd, jongens, vergeet wat in die folder staat. Jullie komen in Afrika, jullie willen avontuur en we gaan. En dan heb je een paar dagen, twee dagen ongeveer... om het vertrouwen van zo'n groep te krijgen. Want ze moeten natuurlijk wel denken van... nou, die gast die snapt het een beetje. Uh -huh. nou, als je dan een dorp inrijdt en iedereen roept... hé hey Pieter, hé hey Pieter, omdat je er natuurlijk een paar keer geweest bent... Ja. Hoewel er ook genoeg dorpen waren waar ik ook nog nooit geweest was. Want eigenlijk vond ik het leuk om natuurlijk altijd weer wat anders te doen. Mm -hmm. Maar als de groep het idee had van... Hey, die, die gast die snapt het wel, dan, uh, dan, dan ging het meestal goed. Maar er zijn uh, heel veel dingen geweest die, die, ja, die natuurlijk ook uh, niet goed gingen. Mm -hmm. En wat je vroeg, hey, zijn die mensen bereid of voorbereid op, op Afrika? Eigenlijk niet. Wat is het kwartje dat moet vallen... Nou, eigenlijk wat ik natuurlijk vind, is dat je veel meer tijd moet hebben. Die reizen waren niet eens kort. Die duurden drie tot vier weken soms. Maar je moet natuurlijk veel meer tijd nemen om... om, om... In een land te zijn om, om tijd. En die tijd nam ik ook wel overal. Van nou, ga lekker zo'n dorp in, loop rond en, en kom over een paar uur terug. Of uh, zodra, zo, hè, zodra dat kon. Veel van die Afrika-reizen zijn natuurlijk ook veel in de National parks, zit je. Mm -hmm. Dus daar kun je niet gaan wandelen. Dan zit je gewoon vanaf je tent uh, te kijken of uh, vanuit die truc waar je zit uh, een olifant uh, te spotten. Maar zodra dat. Tijd is, uh, dat, dat zei ik ook, ik ging vaak naar, naar een ziekenhuis of naar een school toe. Want wat ook ja, heel vreemd was, dat mensen hele kofferladingen vol met medicijnen... want je mocht dus ziek worden, dit mee, dat mee... En dan aan het eind van de reis zei ik, jongens, we gaan daarheen. En dan brachten we dat allemaal naar een ziekenhuis toe. Of een, een ziekenhuis een groot woord, maar een, een, een, een, kliniekje. een ja, ja, Een kliniekje waar je dan ook weer mensen kende. Of je ging naar een school. Ik probeerde altijd, want er zaten in die groepen natuurlijk hele diverse mensen. Jong, oud, docenten, uit de verpleging, noem maar op. En dan kijken we, nou, kunnen we naar een school toe? En het leuke, daar merkte ik al, dat het dus ook gaat om relaties bouwen. Als er een groep van mensen die in een verpleging zaten... gezien hadden met eigen ogen hoe een hospitaaltje er daar uitziet... Ja, dat, dat, die, die mensen die, die, die schrokken zich rot. En dat zijn natuurlijk de beste ambassadeurs. Want die komen terug. Die denken, nou, waar wij in leven, dat is natuurlijk... Uh, complete gekte eigenlijk. Mm -hmm. En hè, daar zijn hele leuke... Uh, ja, projecten uit ontstaan. Dat mensen zeiden, nou daar gaan we wat voor doen. En, omdat dus, en dat is ook het hele idee... van geschenk met verhaal. Dat je daar... Uh, moet proberen om mensen... Hè, mijn idee over ontwikkelingshulp... is heel simpel. Je moet mensen een vak leren. En ze zich, hè, dat ze hun eigen brood... kunnen verdienen. Dat, dat is het idee eigenlijk. Ja. Dat heb ik... In, in Noord-Afrika, of in Noord-Kenia is een heel mooi uh, voorbeeld daarvan. Toen ik reisde in, in, uh, bij Lake Turkana. Dat is een geweldig, fantastisch groot gebied, grenzend aan Soedan en Ethiopië. En daar is een heel groot meer. En daar wonen uh, heel veel verschillende stammen omheen. En dat zijn allemaal uh, uh, veehoeders. Maar... Ja, dat, hè, dat is een arme streek. En er was een Noorse organisatie. En die Noorden die denken natuurlijk: hé, hey, vissen, groot meer. We gaan hier uh, een visfabriek neerzetten. Maar die hadden zich totaal niet ingeleefd in de, de gebruiken en de tradities en de cultuur van de loka lokale bevolking. Mm -hmm. Dus. He, dan kwamen ze er op een gegeven moment achter... dat die mensen, die willen helemaal niet vissen. Want dat was ongeveer de laagste wat je, wat je ging doen. Dus het project was bij voorbaat al gedoemd om te mislukken. En ja, dat heeft zo mijn ogen geopend. He, dat je ziet van... je moet natuurlijk eerst heel goed weten met wie en, en wat gaan we doen. Wat, wat zijn de beweegredenen van, van mijn counterpart? Ja. ja. En he, wat zijn de mogelijkheden in dit land? Wat, wat kunnen de mensen? Wat willen de mensen? En dan van daaruit starten en zeggen... nou, we gaan een... een en, en mooi projecten opzetten. En, ah, het is niet eens een project. Het is gewoon een onderneming. Alleen iedereen verdient zijn eerlijke share daarin. En eh, we, Wij dragen dan een deel van de opbrengst weer terug naar, de, naar ja, het project. Okay. We, zijn, we zijn aanbeland bij geschenk met verhaal. Ja. <laughs> um, um, even heel kort, wat is het? Geschenk met verhaal. Wij verkopen uh, relatiegeschenken, eindejaarsgeschenken aan het bedrijfsleven. In één zin, met een verhaal. Dat betekent dat wij in de basis proberen... En, en of dat nou een product is uit Nederland of uit Afrika of uit India... maar dat het een product is wat niet schadelijk is voor het milieu. Hè? Dat we kijken van op wat voor manier kunnen we uh, uh, iets, iets produceren... Hè? dat we dat lang vol kunnen houden, hè? een duurzaam product... Mm -hmm. dat je niet uh, de, de, de aarde leeg rooft. En dat iedereen in dat hele traject zijn, uh, zijn deel krijgt. En dus iedereen moet daar op, op, op een eerlijke manier uh, in, in meeprofiteren. En, in is hoe, eigenlijk... en hoe, hoe is dat anders dan, uh, dan andere dingen die ook in de derde wereld gemaakt worden? Nou, dit, uh, er zijn natuurlijk heel veel fair trade producten, Maar uh, kijk naar de cacao-industrie. De daar is het natuurlijk totaal niet, uh, niet fair. Of tenminste, dat verandert gelukkig heel erg. Maar uh, dat, dat, dat is ook ja, wat, wat ik gezien heb in Afrika. Hoe kan het zijn dat wij een lekkere reep chocola uh, hier uh, opknabbelen? Terwijl die cacaoboer, die, uh, die de cacaobonen aanlevert. Ja, uh, net, nog maar net kan leven. Nou ja, bijna eigenlijk niet eens. Nee. Nou, en dat klopt natuurlijk niet. En, en dat, dat gebeurt dat met jouw projecten ik... niet. Dat gebeurt met nee. de producten die jij nee. uh, uit Afrika haalt. Want dat is wat je doet. Je koopt in Afrika of in. Afrika? Ja, Afrika, India, maar we hebben ook samenwerkingsverbanden met andere organisaties... die op een gelijke manier mm -hmm. vanuit Zuid-Amerika of verder in het, het uh, Verre Oosten uh, producten maken. Ja. Okay. Nee, dan gebeurt dat niet. En, uh, en uh, dan heb je zo'n product... en, dat, en dat, ver dat verkoop je vervolgens weer aan de afdeling... interne communicatie van een groot bedrijf... dat hier zijn kerstpakketten samenstelt? Ofzo. Ja, bijvoorbeeld. Wij zijn in 1998 gestart. Dus ik ben dat samen met mijn beste vriend Bodo Groen gestart. En wij hebben gedacht... Van, nou, hoe kun je... en dan denk je natuurlijk in eerste instantie... aan vertretenorganisaties. Dus daar zijn we ook naartoe gegaan. Maar heel snel zijn we gaan kijken... van ja, op wat voor manier kun je... Uh, zo'n product een beetje... Hè, we wilden natuurlijk aantallen uh, om daar zoveel mogelijk werkgelegenheid te creëren. Toen zijn we al heel snel in die relatiegeschenken business terechtgekomen. Dat is een hele rare handel. Dat is allemaal, ja, ik noem dat dan een beetje chop Choy of, of Bling Bling uit, uit China. En je krijgt het en bij het op het moment dat je het ontvangt, denk je al van... Nou, dit, dit gooi ik maar meteen weg, want het doet het niet. Of je trekt er een keer aan of je drukt er een keer op en het is stuk. He, dus dan is het en niet op een prettige manier geproduceerd... Het is van een hoop plastic en een hoop uh, kunststof en, en, en rotzooi. En het is vaak ook gewoon rommel waar je niks aan hebt. En je krijgt het en je denkt, nou, wat moet ik hiermee? Ja. Dus wij zijn al heel snel gaan kijken, van, nou, hoe kunnen we nu een geschenk met een verhaal aan gaan bieden? Nou, dat was ook leuk, want op de eerste beurzen waar wij stonden, waren we eigenlijk de enige die uh, met, met allemaal natuurproduct. Want het begon, het, het hele project is gestart met, met beeldjes uit Afrika, uit Zimbabwe dan. Um, in samenwerking met de stichting Jong-Afrika... zijn we daar een heel mooi project gestart. En uh, in Afrika, of in Zimbabwe... Zimbabwe betekent ook huis van steen in, in Shona. En uh, wij zijn beeldjes gaan produceren daar. Die zijn we hier gaan verkopen. We stonden op een beurs. We hadden hele grote foto's gemaakt van de jongens die die beeldjes maken... Uh, die hadden we in de houten dat lijsten. Is dan, dat is dan het verhaal. Hè? Die, uh, even voor de duidelijkheid. Nou, op. dat je kon zien: van dit beeldje is door die jongen gemaakt. Ja. En doordat ik dit beeldje koop, kan die jongen. Uh, een huis bouwen, ze gezin onderhouden, uh, ze kinderen naar school sturen enzovoort. Nou, dat was fantastisch en dat was heel inzichtelijk. Dat vonden we ook heel belangrijk, om dat heel inzichtelijk te maken. Dat vond toen iedereen, dat, dat was begin of 99, 2000. Dat vonden ze toen allemaal uh, nogal geitenwolle sokken. En ze riepen, oh ben jij van de wereldwinkel? En kijk nu, he, iedereen vindt het heel belangrijk maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er is geen bedrijf meer die niet zo'n afdeling maar, aan boord heeft. Wat zijn, wat zijn je producten nu? Want als we het over beeldjes hebben, ik, ik, heb, een een... Zo, ik heb op mijn zolder echt dozen vol Afrikaanse beeldjes ja. waar ik nou al klaar mee ben. Ik, maar... ik ook. Okay. Uh, he, het is, en dat is meteen ook een punt wat best heel ingewikkeld is in Afrika. Hoe uh, om, om daar te innoveren, om nieuwe producten te, te ontwerpen, te bedenken. Dat is nog niet het, het moeilijkste. Terwijl ik, ik voor mij zie een, uh, uh, een product... wat jij met, uh, met enige terughoudendheid op, uh, op de tafel legt hier. <laughs> dat is namelijk een sandaal die er heel hip uitziet. Ja. En die gemaakt is van een oude autoband. Ja. Maar het is gewoon, ik bedoel, ik, dit is een product waar je hier wel mee aan kan komen. Ja, maar dit is geen relatie geschenkt. Dat is wel jammer. Ja, ja wel jammer. ik vind hem wel mooi. <laughs> ja, hij is geweldig. Nee, maar die heb ik meegenomen omdat... Om aan te geven van dat je het recyclen, dat is natuurlijk ook iets wat ik in Afrika uh, al mm -hmm. veel eerder zag dan, dan hier in het Westen. Daar heb je in Afrika noodzaak. wordt precies. Maar wordt alles her, hergebruikt. En uh, dat vind ik geweldig. En natuurlijk wat je zegt, uit het, het, het pure noodzaak. Maar toch, hey, je wordt, en dat zie je nu ook in, in, in, de, in onze huidige economie, dat we veel creatiever worden. Omdat we ook wel moeten. We moeten toe naar een economie die niet de boel maar leeg trekt, maar waar we gaan kijken... hoe kunnen we met ons afval, met onze productie... hoe kunnen we hè, dat, dat ja, omkeren? Ja. Ja. Um, speciaal voor jou heeft uh, dichter Ricker Zuid Rickert Zuidenveld... een gedicht geschreven. Daar gaan we nu snel luisteren. Dichter bij de zondag. Verhalen voor Peter Zevenhuizen. Er is geen ding dat uit zichzelf bestaat. Voor alles is een oorzaak of een reden. De toekomst wordt bepaald uit het verleden... en wat er nu door onze handen gaat. Zo spreken jij en ik een eigen taal... die door geen ander wezen wordt gesproken... en blijven onze dromen ongebroken... zolang er aandacht is voor ons verhaal. In wat ik maak, kun jij mijn hartslag merken. Ik ken jouw naam door wat je mij vertelt. Je stille vragen en je harde werken. Het zijn waarin ik met jou samensmelt. Een oud verhaal dat altijd door zal gaan. Omarm mij en bevestig mijn bestaan. Ja, een gedicht van Rickert Zuiderveld. Ja? Ja, wat, wat, wat tref je erin? Nou, dat iedereen een verhaal heeft, en dat vind ik heel belangrijk. Dat je met mensen en, en dan even terug weer naar hè, naar mijn uh, jeugd. Dat dat ik merkte al heel hè, dat je dat je verhalen hoort. En iedereen heeft een verhaal te vertellen. En dat we de tijd moeten nemen om dat te willen uh, horen van elkaar. Dat vind ik do, mooi. Do, do, do, do, do, do, do, do. You. En nu hoorde Brooke Frazier met Something in the Water. Uh, u luistert naar uh, uh, Dit is de Zondag. En ik praat vanmorgen met Peter Zevenhuizen, wereldreiziger, idealist... maar ook zakenman, of liever sociaal ondernemer. Ja. Um, um, is dat eigenlijk iets bijzonders tegenwoordig? Sociaal ondernemer zijn? Ik ah, heb zo'n hoop... beetje het idee dat iedereen het uh, tegenwoordig ja, is. Ja, dat hoop ik ook eigenlijk niet. En eigenlijk vind ik het ook een... Ja, ik heb eigenlijk dus geleerd, even de opvoeding, onderneem en doe het met fatsoen. Dat is eigenlijk sociaal ondernemen. Het, het kan niet zo zijn dat, dat ik zaken doe en dat iemand anders daar van mijn product niet een, een maar eerlijke is eerste, share krijgt. is je eerste opdracht als zakenman niet om winst te maken? Ja, maar winst mag je op een hele prettige, goede manier verdelen. Kijk, waarom moet ik heel veel winst maken en iemand anders uit die, in diezelfde productieketen Keden, ja. zit, niet. Dat vind ik niet, niet kloppen. En ik denk ook, nou ja, kijk naar de crisis. Daar is het natuurlijk ongelooflijk fout gegaan. We gaan geen namen noemen, maar... de banken hebben natuurlijk enorme winsten gemaakt. En iedereen die zit nu zo... Uh... Uh, Tot aan de nek in schulden of ja, problemen. Ja, en, en dan denk ik, dat, dat klopt dus niet. En daar komen we volgens mij ook allemaal behoorlijk achter. Dus ik denk dat sociaal ondernemen iets wordt wat, ja, waarvan we zeggen... natuurlijk moeten we dat met z'n allen omarmen en doen. Want daar moeten we naartoe. En ik vind het dus ook eigenlijk een term die, die, die, ja, die, die, die, die basis, basis zou moeten zijn. Ja. Hoe zit dat eigenlijk aan de andere kant? Dus aan jouw uh, jou, uh, in dit geval Afrikaanse counterparts. Staan die er op dezelfde manier in? Nee, die jongens die willen ook gewoon een eerlijke prijs voor hun product. Dat, dat, is, dat is wat zij... Kijk, sociaal ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen... en groen en duurzaam, dat zijn natuurlijk daar... en recyclen, dat zijn allemaal termen die, die kennen ze daar eigenlijk niet eens. Want daar... Dat, hè, dat, dat, het is natuurlijk ook nu weer. En dat zie ik bij ook heel veel bedrijven. En dat noem ik dan soms wat, wat greenwashing of, of windowdressing. En we doen aan de voorkant heel groen. Maar aan de achterkant is ons hele productieproces mm -hmm. nog steeds niet... Uh, hè, dat, dat vertellen we liever niet. Um, en de, de projecten die wij ondersteunen... We hebben bijvoorbeeld een, een geweldig project in, in India. Ik ben begin dit jaar in India geweest. Dat is Rackback, Dat zijn tassen die gemaakt worden van gerecyclede producten daar um, en wat je zei het is natuurlijk vaak noodgeboren in in ontwikkelingslanden dat mensen met met het, het materiaal dat ze hebben iets nieuws gaan maken maar als wij dat een beetje sturen van nou als we daar zo'n product van maken kunnen we dat heel goed verkopen in in het westen ja dan heeft iedereen daar een, een profijt van. Um, um, um, uh, laten we dat eens heel concreet bij de hand nemen. De, ja. je, je hebt een fles wijn meegenomen. was een fles die eruit ziet als een champagnefles. Ja. Met uh, Delfts blauwe-achtige tekeningen erop. En er staat op... No House Wine. Daar staat op... For every sip you take a donation is made. Uh, van deze fles dragen wij een euro af aan de stichting Homeplan. De stichting Homeplan bouwt huizen in zuidelijk Afrika, Zimbabwe... Uh, Zuid-Afrika, uh, maar ook in Mexico. Maar met name in Afrika. En dat is dus leuk, want deze fles komt uit Zuid-Afrika. De wijn, de fonkelwijn in dit geval... is het Ja, mag geen champagne, champagne heten, maar uh, dezelfde kwaliteit, hetzelfde proces. En um, die wordt hier verkocht. En uh, van iedere fles dragen wij een euro af aan die stichting. Nou, dat vind ik een heel mooi goed voorbeeld. Omdat... Uh, het, het is een product. Dus de producent die heeft al een uh, eerlijk salaris hieruit gekregen. Het wordt naar Nederland gehaald. Wij verkopen het en een deel van de opbrengst. Dus in dit geval, en dat willen we inzichtelijk maken... ook een euro gaat terug naar het project wat erin zit. Wat erachter zit. En wat levert het jou op? Het, ik haal hier natuurlijk ook een marge uit. Ja, maar wat, wat, deze manier van zaken doen... als je je hele leven zo inricht... Ja. levert je ook in andere zin. Zi in, in, op een andere manier iets. Op die manier, What's ja. in it for you to be like you? Ja. Nou, ik vind het dus heel belangrijk. Uh, en dan weer even terug naar dat sociaal ondernemen. Maar dat we kopen is kiezen. En uh, doordat ik producten aanbied in, in mijn bedrijf, laat ik mensen uh, zelf de keuze. Van nou, je kunt uh, met Kerst kiezen voor een enorme doos met een hoop uh, rotzooi erin. En uh, die doos die kiepen je direct weg. En de helft van de ingrediënten, dan denk je van, nou. Maar nou, dan weet ik nog steeds niet wat dat jou oplevert. Ik weet wel dat dat deugt wat je, wat je nu schetst. Ja. Maar wat, wat levert het jou als persoon op? Waarom word jij daar nou gelukkig van om dat allemaal op die manier te doen? Nou, omdat ik daarmee merk... en dat noemen we in Afrika bijvoorbeeld empowerment ook... dat je ziet dat als wij een product verkopen hier... Waar, uh, waar degene die in Afrika uh, een, een eerlijke prijs voor krijgt... Uh -huh. of dat kan ook in Nederland zijn. We werken voor de voedselbank en hebben dit geweldige product ontwikkeld. En, uh, wat het oliebollenspel. Het, mij, het ja. oliebollenspel, ja. Dat is heel leuk. Dat, dat was al een, uh, een spelletje. Dat hebben wij ge gerestyled. En wij uh, verkopen dat aan, uh, aan, aan, uh, nou ja, met name aan het eind van het jaar natuurlijk... Uh -huh. omdat het een oliebollenspel is... Uh -huh. um, en uh, daar wordt de voedselbank uh, uh, beter ja, van. Beter daar, van. Worden, daar worden jullie beter van. Maar ja, ik weet nog steeds niet waarom jij, waar, waarom jij je hele leven op deze manier wil inrichten. Wat, dat, wat het jou oplevert. Ja. Wat doet het met jouw buik? Ik vind het belangrijk dat ik, uh, als ik uh, iets verkoop... dat ik zelf weet van, nou, ik... Ik schaat daar niet andere uh, mensen mee. De mensen waar ik mee samenwerk, die, uh, daar, daar kan ik dus die vriendschappelijke band mee houden. Omdat ze er nooit achter zullen, of zullen denken van, achterzien van hey, eigenlijk klopt die Zevenhuizen helemaal niet. Ik wil eerlijk oprecht en, en, en iedereen recht in de ogen aan kunnen kijken. Uh, omdat dat, ja, ik zie dat ja, een beetje als mijn opdracht. Hè. Doe goed en... en uh, Wees eerlijk voor je naasten, zie om naar je naasten. En ja, daar word ik. Uh... Ja, daar word jij blij van. Ja. ja. Deugt er nog iets niet aan jou? Jawel, uh, genoeg. Dat moet je aan mevrouw vragen. Oké, okay, dat doen we dan de <laughs> volgende keer. Um, Peter, uh, we hebben een, een gastenboek bij uh, Dit is de Zondag. En daarin schrijven onze gasten of vertellen onze gasten. Uh, hoe ze hun ideale zondag inrichten. Ja. Jij hebt er ook wat in opgeschreven. Ja. Deel dat met ons. Ik heb geschreven... mijn ideale zondag is ochtends lekker rustig wakker worden. Tussen haakjes staat daar... lees net wat later dan door de week. <laughs> uh, wij gaan naar de kerk. Ik mag af en toe uh, uh, een kinderdienst doen. Dat, dat vind ik enorm leuk. En ik moet natuurlijk precies voorlezen zoals het er staat. Dan met gezin en of vrienden een lunch, een goed boek. Uh, bewust geen krant, vooral een dag van samen zijn. Geen werk, geen e-mail, geen telefoon. Een dag van rust en samen beleven. Mooi. Dat is uh, mijn zondag. En die gaat er niet anders uitzien nu die onderbroken is... door heel vroeg naar Radio 1 komen? Nou, deze zondag start dus in ieder geval wel heel anders. Maar ik mag gelukkig nu uh, terug en... Uh... Onze zoon is jarig, dus wij gaan een leuk feest vieren vanmiddag. Van harte gefeliciteerd daarmee. Dank je wel. Peter Zevenhuizen, idealist, zaakman, uh, reiziger. Uh, Dank je wel voor je komst en voor je verhaal. Um, Heel graag. Voor ja. jouw verhaal, dat was een geschenk. Ja. Um, als u, beste luisteraar, dit gesprek wilt terugluisteren, dan kan dat. Ga dan naar onze website, eo.nl slash ditistezondag. En uh, zometeen... Na acht uur op deze zender, zoals we ze doen gebruikelijk: onze collega's van De Vara met vroege vogels. En als het goed is, uh, heb ik aan de lijn, zeg je dan, uh, Menno Benveld. Goedemorgen. Goedemorgen, Kiva. Hallo. Je presenteert vandaag zonder Janine. Want ja. over haar hoorden we deze week uh, naar nieuws. Ze kwam ten val tijdens de opnames van Wie is de mol? Uh, maar ik heb begrepen dat het intussen iets beter met haar gaat. Klopt dat? Um, ja, nou, heel veel meer weten we ook. Niet. Er is geopereerd. En uh -huh. um, we kregen bericht uit het ziekenhuis dat de operatie uh, uh, voorspoedig verlopen was. En dat de artsen uh, rekenen op uh, volledig herstel. En is ze al in dat Nederland? Dat is wat wij weten. Wat zeg je? Is ze al in Nederland? Nee, nee dat, dat zit nog niet in Nederland. Nee, en het is, ook, het is echt afwachten hoe het verder gaat. Ik, ik, ik geloof ook nog niet dat ze vervoerd kan worden... want dat was echt een heftige operatie. Maar ja. uh, dat is wat wij weten. Okay. Nou, en Heel veel sterkte daar, uh, jullie allemaal. Ja. Uh, zodra wij natuurlijk iets horen... zullen wij in de uitzending nog wat meer over uh, Janine vertellen. Maar uh, dit is het. En verder gewoon een prachtige uitzending... met een nieuwe, uh, dier, uh, nieuwe diersoort in Nederland. Die gaan we direct uh, bekendmaken. Prachtige vondst. En we hebben... Uh, Jan-Willem van der Schans op bezoek. En die gaat vertellen over dat er meer in steden verbouwd moet worden. Om de spulletjes om op te eten. Dus groenten. Groenten in de stad. Uh, dat is een mooi project. En daarover vertellen wij zo direct. Vanavond kwart voor negen. De laatste strohout voor Oranje. Ja, we zullen tegen Portugal iets moeten verzinnen... om, uh, om een tweede verschil te winnen. Wordt Portugal het eindstation? Of... Van Persie moet schieten van 18 meter. Yeah! Ja!